Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. De vermoorde docent Samuel Paty is herdacht in Parijs. Hij werd afgelopen vrijdag op straat onthoofd door een extremistische moslim. Die was waarschijnlijk boos omdat Paty in zijn lessen spotprenten van de profeet Mohammed had laten zien. Bij de herdenking in Parijs waren honderden mensen, onder wie president Macron, die noemde Paty een boegbeeld van de strijd voor vrijheid. We continueren. Ja. Oui. Ce combat. Voor de vrijheid en de reden Waarvan je nu het gezicht hebt. Paty kreeg ook de hoogste onderscheiding van Frankrijk. YouTube heeft op Twitter uitgelegd waarom het kanaal van Lange Frans is verwijderd. Hij zou meerdere keren maling hebben gehad aan de regels en richtlijnen van de site. YouTube zegt ook dat het niks te maken had met de uitzending van Zondag met Lubach. Daarin ging het over complotdenkers en sociale media. En als je positief test op corona, maar geen symptomen hebt... zou je eigenlijk langer in quarantaine moeten. Dat zeggen twee belangrijke virologen. Nu staat er drie dagen voor, maar zij vinden dat het eigenlijk tien zou moeten zijn. Het RIVM gaat er samen met het Outbreak Management Team nog eens naar kijken. En als je komende zomer je tentje of caravan neerzet op een camping... kan het zomaar zijn dat je een eigen douche- en toilethokje hebt. De meeste campings hebben nu nog gedeelde sanitair blokken... maar door corona mogen die vaak niet meer worden gebruikt. Deze camping-eigenaar vindt het wel jammer. Persoonlijk vind ik uh, privé-sanitair units uh, lelijke dingen. Ik ben meer van het uh, back-to-base kamperen, toiletgebouw horen bij het kamperen. Alleen de tijd haalt ons nu wel een beetje in. En dat is uh, wat hier gebeurt. Toch is hij overstag. Ook op zijn camping komen kleine hokjes voor iedere kampeerder één. En het weer nog, let op als je naar buiten moet, want vooral aan de kust kan het flink waaien. Ook zijn er af en toe flinke buien vanavond. Morgen minder wind, maar verder van alles wat. Wolken, buien en opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er staat een kapotte vrachtauto op de A7 vanuit Zaandam naar Hoorn. Tussen Pummerend Zuid en afrit Avenhoorn. Daardoor drie kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht.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 Zin in ZFM. ZFM! Met nu ZFM in de avond. <middels> maybe you don't like talking too much about yourself. But you should have told me that you were thinking about someone else. You drunk at a party, or maybe it's just that your car broke down. Your phone's been out for a couple months, you're calling me now. I know you, you like this When shit don't go your way I don't really know what to say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 Dus steefd op zijn kaar. Oh. Choose, it's the, the, music the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. That we choose. The world is spinning too fast. I'm fond that I can choose to keep myself tethered to the days I try to lose. Someone My mama said to slow down. You must make your own shoes. I'm dancing to the music. I've got letters in a happy mood. Keep on my groove on.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 Get the cool, Get the cool. Ik Ik kan niet zien, ik ken hem wel eens een mij Hart is gebroken in peace, peace, maar ik heb papier en visie Life on the road is niet iets, ik buffel ik ren ik Tipsy, dus ik bel je aan alleen. ik ben ook alleen en niet alleen yeah. Deze wereld is fake, maar life is real en ik moet mijzelf herpakken Album af en een brand nieuw doel, ben nog steeds met dezelfde gabbers Mensen daar maken verhalen, ik ga ervan uit dat je weet wat wat is Ik wil niet bepalen, maar please, ga niet uit elke week als we vreven als Ik Weet jou oh, is het probleem, forever duurt niet, lang, is niet de zin Jij weet ook dat ik meer verdien, Er is een tijd van komen now I gotta leave, Alles ik niet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 Als toen ik het origineel nog had, het gouden goud maar klein. Dit had ik, heb het pas Voor De bus, een tweede hart.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 Proevers van de ijzer als je carrière maken wil, dan hoef je niet te blijven hier. Maar hier lopen wegen die naar Rome gaan, het bos in. Naar waar het feestje van het jaar de zwarte cross is. Daar waar het glas niet alle pleeg, maar half vol is. En een open deur los is. Het is niet zo mooi van naar huis te schrijven, dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven. Ken elke achternaam, in ieder plein. Wil nergens liever zijn, de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 Contagious, go, go tell your neighbors, just reach out and pass it on. Oh yeah, it's life is contagious. Go, go tell your neighbors, just reach out and pass it on.